Waterwalgemoed met het nws Journaal. Het lijkt erop dat Netanyahu opnieuw premier van Israël wordt. Bijna alle stemmen van de parlementsverkiezingen zijn geteld. De partij van Netanyahu en de oppositiepartij Blauw-Wit staan allebei op 35 zetels. Maar omdat het voor Netanyahu makkelijker zal zijn om een coalitie te vormen met andere rechtse partijen, is de kans groot dat hij kan blijven zitten als premier van Israël. De benzineprijs is in vijf jaar niet zo hoog geweest als nu. De adviesprijs voor een liter euro 95 is nu 1,80 euro. Zo Zo'n 20 cent meer dan begin dit jaar. Ook diesel is duurder geworden. Oorzaak is de hogere olieprijs. Die is gestegen doordat de olieproducerende landen minder olie oppompen. Er zijn steeds meer kinderen en jongeren met overgewicht... blijkt uit onderzoek van het CBS. In 2000 was nog 12,5 van die groep te zwaar... Vorig jaar was dat bijna 16 procent. De stijging komt onder meer doordat meer middelbare scholieren overgewicht hebben. Het aantal te zware basisschoolkinderen is al jaren stabiel. De luisterlijn wordt steeds populairder. Op deze telefonische hulplijn kunnen mensen terecht voor een vertrouwelijk gesprek. Bijvoorbeeld over relaties of persoonlijke problemen. Vorig jaar kreeg de luisterlijn ruim 500.000 oproepen. Bijna anderhalf keer zoveel als in 2017.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 In Noord-Holland staat een handjevol files. En veruit de meeste vertraging heb je op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knopend Rotterpolderplein 6 kilometer en bijna drie kwartier extra door een ongeluk. De linkerrijs ook is dicht. Je hebt 10 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer. En op de a 44 richting Amsterdam tussen Oestgeest en Kaagdorp 7 kilometer en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 Me van de lente Everybody Hollywood in Hollywood smell it. En dan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 Okay, it's under control, show me some